Goorlen en Rio met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en engagement. Blijf op de hoogte via lokalomomgoorlen.nl. Ja, goedenavond. Uh, welkom bij de dertiende editie van Goolse Groeven. En ik uh, heb vandaag uh, te gast Diem in studio. Welkom, uh, Diem. Dankjewel. Ja, wij uh, kennen elkaar al uh, een tijdje, beginnend bij Lekker en Laag. Uh, en ik denk dat we nu een jaar of twaalf samen vinylplaatjes draaien, links en rechts. Onder uh, de noemer See By draaien. Als het... 2008 uh, zijn we gestart, als ik het uh, goed herinner. Dus ja. dat klopt ongeveer, ja. Nou, uh, laten we snel weer eens ergens plaatjes gaan draaien. He? Maar ja. we, uh, uh, daar heb ik al behoefte aan. Maar goed, uh, we kunnen in ieder geval vanavond uh, bij de lokale Omroep Goor uh, weer eens uh, iets uh, samen aan de muziek doen. Dat is wel, uh, dat is wel prettig. En uh, goed, ik uh, begin nog altijd met de synthesizer en ik begreep dat jij er een meegenomen had. Ik heb er een meegenomen. Nou, vertel. Het is voor mij iets, iets uit mijn comfortzone, uh, maar ik heb er toch een gevonden. Ik ken deze uh, via een playlist van, uh, van Walter Roodburn. Daar heb ik hem ooit eens een keer uh, gevonden. Hij is iets up tempo dan, uh, dan we van jou gewend zijn uh, wat mij betreft. Maar dat maakt de pret niet drukken. De uh, band is Boy Harsher. Uh, het liedje heet Face the Fire en het is afkomstig uh, uit de 2019 album Careful van deze band. Met face to fire. Lekker uh, lekker ja, opener. Toch? Ja zeker. En helemaal weer afgedraaid. Hè? De laatste noot hebben we meegepakt. Ja, zo is dat. Zo doen we dat hier bij uh, golse Groeven. Uh, gaan we door naar een uh, bandje waar ik echt wel veel mee moet van gaan luisteren. De Liminiana's uit uh, Zuid-Frankrijk, bij de Pyreneeën ergens komen ze vandaan. Uh, zijn vooral doorgebroken in Amerika. Uh, uh, in eerste instantie. Um, en daar hebben ze denk ik... Uh, Brian... Uh, uh, Anton Newcomb... van uh, de Brian Jonestown Massacre leren kennen. En uh, daar hebben ze wel me meerdere samenwerkingen mee uh, gedaan. En uh, zo uh, ook in 2017 op een EP'tje. Istanbul is Sleepy. En uh, daarna hebben ze besloten om een band te vormen. Le P. Uh, die ga ik uh, volgende week meenemen. Dat heb ik van de week te luisteren. Erg fijn. Past er niet meer bij. Uh, van de Limanianas samen met Anton Newcomb... Draaik like Istanbul is sleepy. Istanbul is Sleepy van de Liminiana's. Geef ik hem aan jou, Dean. Ja. Uh, de vorige artiest, die ken ik uh, via Pingel Radio. Uh, Vorig jaar is er daar een hitje gehad. Uh, wat, uh, wat best vaak is gedraaid. Wat uh, mij heel erg aansprak. Die heb ik uh, niet gekozen. Ik ben een beetje in z'n wat oude werk, uh, gaan luisteren. Dus de, de vorige track is uit uh, 2005. Afkomst van het album How to Die in the North... Um, uh, de echte naam van de artiest is Brian Cristinzio. Wij uh, kennen hem als BC Camplight. Liedje heet You Should Have Gone to School. Mm -hmm. plaat BC Camp Light met You you should have gone to school. Nou, dat heb ik toch ook gewoon gedaan, ik denk ik dan. Ik denk niet dat hij het over jou had. Nee, of tegen ik denk, jou. Ik denk over zichzelf misschien, maar goed, als je zo'n mooie muziek maakt, hoef je misschien niet in de school. Uh, dan gaan we door naar uh, Woods, Pentje, wat, uh, wat op incubate uh, een keer in, uh, in Tilburg heeft uh, gespeeld. Uh, daar ben ik toen ontzettend blij van geworden, ook nog in uh, uh, patronaat tegenover 013 met die uh, in die oude kerk. en yeah, yeah, yeah, yeah. Lichten van buitenaf op die ramen. Fantastisch oh, mooi. Een mooie zaal. Mooie zaal. Uh, Woods komt uit uh, New York, uh, maakt folkrock. Ja, ik weet, ik weet niet of dat de juiste beschrijving is. Maar. Het uh, uh, is de oude band van Kevin Morby. Die is wel erg uh, hard aan het doorbreken tegenwoordig. Ik sta als gezien toch hoor. Ja, ja, en die staat nou ook weer Best Kept Secret uh, geboekt. Oké. Okay. Uh, ja, die. Uh, ja, die wordt overal uh, gedraaid tegenwoordig. Maar uh, nu van, uh, van zijn oorspronkelijke band, Woods, uh, het nummer Weekend Wind... Kabbelvolk zou ik het noemen, denk ik. Wood, met weekendwind. Kabbel is ook wel een uh, terugkerend fenomeen. in de, uh, uh, Daar hou ik al van, ja. Lekker kabbelen. Met die handel. En uh, over kabbelen gesproken. Een van mijn favorieten. Zet, zet hem maar op. even, uh. uh, we, gaan, we gaan shoegazen. Heerlijk. Kom maar in. Het uh, liedje heet Allison. Uh, dat hadden we uh, uh, bij de aankondiging uh, nog niet uh, vermeld. Uh, het is afkomstig van het album Souvlaki uit 1993. en uh, Een hele fijne plaat. En die opent met, uh, met dit liedje. Die geef ik hem me aan jou. Zo'n fijne band. Ja. Echt. Uh, gaan we naar... Uh, nou ja, misschien uh, kan ik je nou blij maken met een band die uh, speaks nieuw is. Van uh, geitenboer Jack McAfee uit uh, Schotland. Uh, ben je begonnen vorig jaar? En uh, niet onverdienstelijk zeg. Ik heb die hele plaats zitten luisteren. En dan wil ik hem op verniel hebben meteen. En kansloos overal uitverkocht. Je bent er waarschijnlijk zelf niet gedacht dat het zo goed zou uh, lopen. Um, ik ga het jullie gewoon laten horen: Tibetan Miracle Seeds met het nummer Ideas. Zibbitan Miracle Seeds met uh, het nummer Ideas. Van hun eerste plaat, uh, Income Missiles. Lekker hoor. Ja. Hè? Zo, geitenboer. Uh, ja, goed. Als je, je verveelt als geitenboer, dan... Uh... Kun je, je ook nog de muziek in. Waarschijnlijk ruimte genoeg om wat bandleden neer te zetten. Nou, een groot oefenhok. Af en toe wat ik tussen. commentaar. <laughs> Nou, heb jij nog een liedje? Ik, uh, ik heb nog een liedje. Uh, maar het, het blijft een beetje in de shoegaze hoek uh, uh, zitten. Het is de band, uh, band Nothing. Uh, die bestaat sinds 2010. Dit uh, is een nummer afkomstig van het vierde studioalbum van de band uit uh, 2020, dus redelijk recent. Het album heet The Great Dismal. En het liedje uh, uh, heet C-Less. En de band heet Nothing. Stay van Nothing, uh, Zoals ik al zei, het liedje van vorig jaar. Uh, uh, ja, een aantal keer langsgekomen. En ik, uh, ik kan me nog herinneren uh, dat ik ooit eens een keer in een appgroep heb gezegd uh, uh, dat ik fan was van uh, Nothing En dat heb ik toen drie maanden later nog een keer gedaan. En toen werd ik er andere aan herinnerd uh, dat we een ander liedje al een keer had gezegd. Uh, dus ik denk dat het wel menens is met mijn, uh, met mijn uh, liefde voor deze band. Nou, ik snap hem wel. Lekker. Dan gaan we van uh, Amerika naar... Uh... Het geliefde Scandinavië, Noorwegen. Een drietal jonge honden die uh, de voorliefde heeft voor 60s, 70s psychedelische muziek. Nigeriaanse 70s blues. Ja, de 80 underground. En een vleugje Americana. En dan kom je op de band Orion's Belt. En uh, uit uh, 2018 van hun eerste album Mint, het nummer Atlantic Surfing. Lekker op het uh, gemakje uitkabbelen. Uh, Orange Belt met uh, Atlantic Surfing. En dan uh, gaan we naar het laatste liedje van het Eerste Uur. Uh, die is voor jou, Diem. Yep. En dan gaan we daarna naar het uh, zwevende nieuwsblokje. Uh, of het weerbericht. Weet je, bij bij Erik <laughs> uh, weet je het nooit. Spanning. En, spanning. Uh, spanning en sensatie. En dan komen we daarna terug voor uh, nog lekker een tweede uur. Yes. Uh, ik, ik ga tweede uur uh, wat meer uh, de wereld verkennen... Uh, uh, trip Europa uh, in, de, in de tweede uur uh, vanuit mei. Uh, het eerste uur blijf ik uh, uh, nog even in Engelstalige landen. Ik heb, ik heb één Britse band gedraaid en voor de rest alleen Amerikanen. Uh, de band die ik nu ga draaien is bij een Amerikaanse band. Uh, de band heet Deer Hunter. Ik heb ze een aantal jaren geleden op, uh, op Best Cut Secret gezien. Ik was daar erg onder de indruk. Uh, ik dacht dat, het, uh, dat, dat, uh, dat we lang bestonden, uh, uh, want ze want komen uit 2001 of 2001 zijn ze opgericht. Uh, het liedje wat ik ga draaien is Desire Lines. En dat komt van het zevende studioalbum van de band Helican Digest uit 2010. Afgelopen zondag aan de Rozenburgstraat in de Tilburg Reeshof zijn twee auto's grotendeels uitgebrand. Een van de auto's was elektrisch. De oorzaak is onbekend. De auto's stonden naast elkaar geparkeerd. Het vuur is waarschijnlijk van de ene op de andere overgeslagen. In welke van de twee auto's het vuur is begonnen is nog niet bekendgemaakt. En de Tilburg trappers hebben wederom verloren. Het was een gevecht om de tweede plek in de Oberliga Noord. Ze hebben afgelopen zondag verloren van de aardsrivaal, de Hannover Scorpions. En het aantal mensen met dementie is heel erg aan het groeien. Vooral de komende decennia. De gemeenten in de regio doen nu hun best om daarop in te spelen. Maar Alzheimer Nederland vindt dat er nog te weinig gebeurt. De regio Zet Ogenbos bijvoorbeeld en Bommelerwaard stijgt het aantal mensen met dementie de komende tijd in een kleine 20 jaar tot en met 10.000. En dat is heel veel, zeker als je de getallen afzet tegen de huidige situatie. Dan zijn het er ruim 5500. Het is dus bijna een verdubbeling. Dit was het regionieuws. Lokale Om op Goorlen, De omroep voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomopgoorlen.nl en welkom in het tweede uur van Golse Groeven met de uh, gast in studio Diem. Nog steeds. Nog steeds. Gezellig. Uh, en jij mocht het eerste uur aftrappen met de Synthesizer Appetizer. Ik ga dat uh, nou lekker doen. En deze dank ik aan mijn uh, oudste zoon van negen die uh, heel erg fan is van het spelletje Minecraft. En op een gegeven moment, uh, ik was... Uh, ik denk dat ik in de keuken stond of zo. En ik denk, verdorie man, dit, dit klinkt lekker. Die kan ik wel eens als Synthesizer op tijd aanhalen. Ik zeg, wat well, is dit dan? Ja, Minecraft. Oké. Okay. Uh, dus ik heb de, de muziekje opgezocht. Lena Rain en zij maakt vooral game muziek. En um, uh, dit is uh, dan een, een, een game soundtrack uit uh, oktober vorig jaar. Van uh, de, uh, yeah, Minecraft Caves and Cliffs. Heette uh, de editie van het spel. <laughs> okay. Het is wel vooral mijn blokjes en dingen bouwen en uh, af en toe een zombie en, <laughs> en de ja Ik snap er niet zoveel van, ik speel andere spelletjes. En, um, goed, maar ik vond de muziek wel erg aardig en uh, Lena Rain met uh, Infinity Amethyst. Lena Raine met Infinity Amethyst. Nou, dat had ook wel het slaapliedje kunnen wezen. Vandaag. Ja, inderdaad. Um, ik, uh, ik had al aangekondigd in het eerste uur dat ik uh, wat meer van de wereld zou uh, uh, laten uh, horen. Um, in het tweede uur. Uh, we gaan nu naar Duitsland. We gaan naar Duitsland uh, begin jaren zeventig. Dan hebben we het over de, over de, over de crowd rock. Um, uh, we gaan luisteren naar Nooi. Uh, dat was een Duitse band, uh, uh, uh, ja, dus een kruidrockband. Uh, de groep bestond uit Klaus Dinger en Michael Rother. die nadat ze Kraftwerk hadden verlaten in 1971, uh, uh, uh, deze band zijn begonnen. Uh, de plaats is geproduceerd door Connie Plank, las ik. Uh, was ik wel een beetje doorgeïntrigeerd. Ik dacht, zou dat dan een dame zijn, maar het is uh, uh, Conrad, is een echte naam, Conrad Plank... Um, uh, schijnt echt een, een heel invloedrijke uh, producer te zijn geweest. Uh, Noy, uh, for that matter, is, is, uh, uh, heeft weinig hitsuccessen gehad. Uh, maar is later wel uh, heel invloedrijk geweest op uh, onder de punk scene. Uh, uh, artiesten zoals de Sex Pistols, maar ook David Bowie. En diverse elektronische muziek uh, die na die tijd is gemaakt. Uh, we gaan luisteren uh, naar DJ Fuur Immer. Uh, Je doet daarmee een gooi naar het langste liedje. In ieder geval in, de, in dit programma van vandaag. Nou ja. <laughs> Komt niet later. <laughs> um, het is afkomstig van het tweede studioalbum uh, van de band Nooi. Noi 2 uh, uh, heette die uit, uh, uit 1973. Hier wel een uh, thema vanavond, uh, Diem. Uh, over kabbelen gesproken. Oh, hey. Kabbelende branding. Kabbelende branding eindigt hier. Uh, heerlijk. Nooit Voor Imer. Ja. Dan uh, komen we terug bij een uh, redelijk uh, verse rubriek. Waar ik nog geen fatsoenlijke naam <laughs> voor gevonden heb. Heb jij, heb jij iets beters? 50 uh, jaar zwaar gitaar? Uh, nee, nee. Uh, ik hoorde dat straks dat hij nog aan de construction was. Uh, ik ben toen niet meteen begonnen mee. Heel erg nadenken. Maar ik zal <laughs> hem deze week met mijn brein te overgaan. Ik oh, doe dat. Um, wel een leuk concept, Liedjes van 50 jaar oud. Ja, goed. Huh? <laughs> Hoe zou ik daaraan gekomen zijn? <laughs> nee, maar goed. Ik, ik vind het wel leuk om, uh, om uh, te kijken waar het allemaal vandaan komt. Uh, wat ik dan verder in het programma draai. Ja, en, uh, ja. Ik uh, kwam er vooral achter dat 1972 wel echt heel veel legendarische albums gemaakt zijn, ook in deze hoek. Um, dus uh, ja, daar kwam ik wel uit putten, dacht ik zo. En in dit geval heb ik de band Free meegenomen. Uh, niet heel lang bestaan, uh, bestaan die band, 68, 73 maar. Uh, zes albums uitgebracht, dus op zich wel redelijk productief geweest. Uh, daarna is de band uh, uit elkaar geklapt en... Uh, is daar uit de as van de band is Bad Company. Uh... Ja, ja. Paul Rogers zang het ook van ja. Latijn. Ja. Ja, en die hebben we later nog bij uh, Queen teruggezien. Wordt beschouwd als een van de beste rockstemmen uh, uh, van de muziekgeschiedenis. Ik ben het daar zelf niet helemaal mee eens. Maar mijn mening doet verder ook niet heel erg de zaken. Heel goed. Uh, ik, uh, ik, ik ben het er denk ik ook niet mee eens. <lacht> <lacht> dus wel met jou eens. Um, ja, en uh, van een uh, zesde en laatste album: uh, Heartbreaker, 72. Ehm. Um, at number Come Together in the Morning. Makes me sad to think of you because I understand Ja, free was dat met Come Together in the Morning van de laatste. Oep. Draai ik de verkeerde knop weg zeg Ik zeg net nog tegen dieem dat ik niet zoveel fouten <laughs> maak hier dat net zien. Of de duveler we spelen ja, Dat was Free met Come Together in the Morning Van de laatste album Heartbreaker uit 72 uh, Ik uh, pak uh, nu een, ook een beetje mijn korte na Dus om het overzichtelijk te houden ja. Uh, deze is wederom uh, geïnspireerd of niet zozeer geïnspireerd ik heb deze band op een festival gezien en was daar ook uh, erg onder de indruk het is de band Low uh, volgens mij heb ik ze op Down the Rabbit Hole gezien uh, nou ja het is niet echt een niet echt festivalband maar het was wel een erg tof show uh, uh, het is een Amerikaanse uh, trio afkomstig uit Duluth uh, Minnesota uh, het liedje heet A lullaby en het komt van het debuutalbum van de band I Could Live in Hope uit 1994. S- so Zo, dat was mooi. Ja, ja. ja het weer. Ja, als een dolle. <laughs> uh, Younger Brother, gaan we nu iets van, uh, van luisteren. Een uh, Bandje wat sinds 2003 bestaat. En ik uh, kwam ze nu voor het eerst tegen als een bandje waar ik nog nooit uh, van gehoord had. Ik werd er wel meteen heel blij van. Elektronisch duo van de origine. Uh, bij hun eerste album A Flock of Bleeps. En daarna dachten ze van, nou, nah, dit is toch niet helemaal voor ons. We gaan toch meer uh, de bandjeshoek op. En daar hebben ze uh, uh, ja, ook weer een elektronische uh, groep van Leftfield, de zanger, uh, vandaan getrokken. Rue Campbell. En uh, die, uh, die zingt op deze plaat uh, mee. Uh, The Last Days of Gravity uit uh, 2007. Uh, nummer heet Ribbon on a Branch. Brother met Ribbon on a Branch. En dan gaan we nou uh, naar een, uh, een land waar we nog niet eerder geweest zijn in dit programma. Nee. Um, ik, ik ken deze uh, van, uh, van onze, onze radiocollega's, om het zo maar eens te noemen, van, uh, van die zondagochtendshow. Die hebben we dan een keer gedraaid. We hadden toen een paar jongens te gast die uh, een bench plugden die, uh, die Turks muziek maakt. Uh, we hebben het ook over een, een grootheid in, uh, in Turkije uit, uh, uit de jaren zeventig. Uh, uh, Badis Mancho Als ik het goed uitspreek Ik, uh, ik denk het <laughs> uh, uh, uh, Ik heb allerlei dingen gevonden over die, over die man die interessant zijn om te vertellen uh, hij, hij sprak vloeiend uh, uh, uh, Meerdere talen Hij heeft in, uh, in Parijs gewoond uh, Zijn moeder uh, uh, was begin jaren 40 Een beroemde zangeres in Turkije en hij heeft een oudere broer, die heet uh, Savage En dat betekent oorlog in het, uh, in het, in het, in het Nederlands. En uh, Badish uh, betekent vrede. Dus op zich wel, uh, wel, uh, wel te, het schijnt met de Tweede Wereldoorlog uh, te maken te hebben gehad. Dat, uh, dat de ouders daarvoor gekozen hebben, om het zo te noemen. En, nou, hij heeft, hij heeft uh, verschillende uh, bandjes gehad. Uh, vrij grote delen van Europa daarmee uh, getoerd. En sinds een auto-ongeluk in 1967 uh, droeg hij een lange snor ter verhulling van het litteken. Dat is op zich ook wel uh, heel leuk om, oh, uh, om te weten. Dat is een goede snor, ik heb ja. hem niet voor mijn neus. Ja. <laughs> hij overleed uh, op 31 januari 1999 aan een, hart, uh, een hartinfarct, uh, uh, onverwacht. Um, uh, het liedje wat we gaan draaien heet, uh, uh, ja, en of ik het goed uitspreek, uh, is voor ons allemaal een Ik ben uh, een heel draag. benieuwd. Volume uh, uh, het betekent de dood is het bevel van God Heb ik nog even uh, opgezocht uh, Het komt uit een album uit 1976 Maar aan die titel ga ik me echt niet wagen uh, <laughs> ik, ik, niet. ik vind het echt, uh, ik vind het echt, uh, echt een knijter Dus uh, uh, kom maar op Komt ie voor jouw uh, keuze en uh, uitspraak net. Ik vond ja. het echt Turks klinken. Nou ja, of dat in de buurt van de waarheid is... zullen we het nooit weten, maar... als het goed klonk, uh, uh, dan doe ik het voor. Zo is dat. Uh, komen we bij het voorlaatste liedje aanzetten. Uh, die heb ik me op laten spellen. Je moet deze plaat kopen. Uh, ik, ik moet de hele plaat nog een keer luisteren... op mijn gemak. Ook weer elektronisch. Twee uh, uh, mu elektronische muzikanten. Nicolas Jaren en Dave Harrington... Uit You uh, State's Nights. Die uh, onder de noemer Darkseid samenwerken. Dit uh, is een tweede album. Sinds 2011 werken ze samen. Dus ze zien elkaar af en toe eens. En dan brengen ze gewoon een album uit. Uh, Darkseid met Lawmaker... People are gathered outside Waiting for someone to pray A man opens the door He's got something to say He's wearing a doctor's coat But in his hand is the ring of the law maker van Darkside was dat. En dan zijn we helaas al met nog wat muziek over aangekomen bij uh, het laatste nummer: het slaapliedje van, uh, van dit programma. Um, dus ja, dan zul je toch een keer terug moeten komen, Team. Het uh, is niet anders. Bedankt uh, voor jouw aanwezigheid. Ik vond het gezellig. Ja, ik ook. En muzikaal gezien ook wel weer uh, leuke, leuke aanvullingen. Dankjewel. Ach, mooi. En uh, bedankt allemaal voor het luisteren. Uh, en dan uh, ben ik er volgende week maandag uh, weer. En dan sluiten we af met het slaapliedje en dat is uh, voor deze keer Johan Johansson uit IJsland die uh, heel wat uh, veel muziek op zijn uh, naam heeft staan met uh, Mandy Love Team. Tot volgende week.